Het is vier uur, wat er wel met het NWS-journaal. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa komt eerder terug van een top in Londen... vanwege gewelddadige protesten in het noorden van Zuid-Afrika. Daar zijn de afgelopen dagen winkels geplunderd, auto's in brand gestoken... en wegen geblokkeerd. Ook waren er gevechten met de politie. De demonstranten eisen banen, huizen en maatregelen tegen corruptie. Het is het eerste grote protest in Zuid-Afrika... sinds Ramaphosa in februari president werd... Bij zijn beëdiging beloofde hij de economische situatie in het land te verbeteren en de corruptie aan te pakken. John Bolton, de nieuwe nationaal veiligheidsadviseur van de VS, heeft een gesprek gehad met de Russische ambassadeur in Washington. Volgens het Witte Huis heeft Bolton tegen ambassadeur Antonov gezegd dat de relatie tussen beide landen alleen kan verbeteren als Rusland een aantal Amerikaanse zorgen serieus neemt. Bolton doelt onder meer op de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De relatie tussen beide landen is verder onder druk komen te staan na de raketten die een westerse coalitie eerder deze maand op Syrië afvuurde. Koning Willem-Alexander heeft geen aandelen in bedrijven die het predicaat koninklijk voeren, dus ook niet in Shell. De RVD heeft dat op de website van het Koninklijk Huis gezet naar eigen zeggen om geruchten te ontkrachten dat leden van het Koninklijk Huis aandelen hebben in Shell. De PvdA eiste daar opheldering over... vanwege de rol die het bedrijf speelt bij de gaswinning in Groningen. Ajax blijft op koers voor de tweede plaats in de eredivisie. De Amsterdammers wonnen in een maar voor de helft gevulde arena... met 4-1 van VVV. Eerder op de avond speelden Utrecht en Groningen gelijk in de golgenwaard. Het werd 1-1. Beide clubs kunnen daarmee tevreden zijn. Utrecht pakte het punt dat nodig was voor de play-offs. En Groningen kan het gelijkspel door het gelijkspel niet meer degraderen. Het weer vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Overdag opnieuw zonnig, 16 graden op de wadden tot 25 in het Binnenland. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid. Zit ik nog te puzzelen met die liedjes hoor? Want nu zegt uh, iemand in de chat weer: zeg ja, maar hoho, ho, het origineel was van Steven Foster. Dus nu, ik weet het nu niet meer, maar volgens mij hebben we nog steeds niet de Nederlandse versie van Beautiful Dreamer gevonden. Is het liedje van uh, Heintje, Mama Vertel Me en uh, Bolanzen Nooitje? En uh, uh, Droomland is het allemaal toch net iets anders. Maar ik kan me natuurlijk vergissen. Maar ik sta dus nog open voor suggesties. Via 0800-1121. Uh, verder zoek ik voor Barry nog de centrale verhaallijn van de James Bond-films. Zit daar nog een uh, verhaal doorheen geweven? Want het zijn natuurlijk op zichzelf ge gevlochten. Want het zijn natuurlijk op zichzelf staande films. Maar is er nog iets waardoor je ze in volgorde moet kijken? 0800 1121 of Omroepmax.nl. Twitter is er ook nog, Facebook is er ook nog, daar heet ik ook nachtzuster. En je kunt komen chatten via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En de app van Radio 1 is ook ter beschikking van de mensen die iets door willen geven. De NPL Radio 1 app op je mobiele telefoon. Um, we zoeken ook nog Lucy... nee, voor Lucy zoeken we nog Caroline Koens in Australië. Dus mocht dat je bekend voorkomen, houden we ons ook aanbevolen. Nog steeds wil Henk graag weten... waarom een ronde hamburger op de barbecue of uh, in de pan ovaal wordt... En eens eventjes kijken. Volgens mij zijn dat de vragen die nog openstaan. En uh, houd ik me dus uh, aanbevolen voor zowel antwoorden als nieuwe vragen. Oh, Barry die wil ook nog graag weten hoe je kunt aangeven dat je geen donor wilt zijn. In, uh, onder de nieuwe donorwet. Dus 0800 1121 als je uh, dat weet. Oh, en dan is het inmiddels al lang vier minuten over vier. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje aanzet. Op Radio 1, bij van Omroep Max. En vannacht zijn dat deze herkenbare klanken... van het Nederlandse beentje Spargo. En dit liedje heet Just For You. bent toch? Spargo, just for you, was dat op Radio 1. En wat zijn jullie toch lief? Of wat ben jij lief? Of wat, nou ja goed, deze mensen... die nu allemaal verschrikkelijk leuke berichtjes sturen... met allerlei ad, adviezen voor uh, de treinreizen van Barry. En uh, eens eventjes kijken hoor, want het, ah, het is echt romboud. Dankjewel, je bent ook de enige die dat stuurt. Ik had er zelf helemaal niet aan gedacht. Maar je kunt inderdaad voor... Uh, Openbaar vervoersinformatie. Kun je nog steeds 0900 9292 bellen? En dan helpen ze je gewoon. Daar zit gewoon een soort nachtzuster gewoon voor te lezen hoe je dan moet reizen. Nou, ik, ik, dat ik daar nou niet aan gedacht heb. Dank je wel. 0900 9292 voor uh, informatie rondom het, uh, het openbaar vervoer. Bas, die zegt je dat ik Barry moet meenemen naar het Rijksmuseum... omdat ik hem zo voor schut heb gezet. Ik, ik ben me totaal niet bewust van voor schut zetten op een of andere manier. Um, en ik ben ook niet echt van, zeg maar, zelf met het openbaar vervoer. Dus ik denk niet dat het een heel erg uh, groot succes wordt. 0801121 met je vragen en met je antwoorden. Edwin. hi goedemorgen Astrid. Goedemorgen Edwin. hi uh, ja, een reactie eigenlijk op die kattenvraag eigenlijk. Ja. Uh, ja, die, ma die man die zei uh, waar in de wet stond dat ze kat niet los mag lopen. Ja. Maar waarom moet ik mijn hond wel aangelijnd hebben? En een kat mag gewoon loslopen. Ja, dat is een discussie die heb ik al zo vaak uh, voorbij horen komen. Ik weet ook het antwoord niet. Maar ja, daar zijn we nee. ook voor. Ja, ja. Dus, maar die mensen die nemen katten en dat is lekker makkelijk een kat. Dan gooi je ze naar buiten hoeven ze geen kattenbak neer te zetten. Maar als die mensen nou een kat nemen, laten ze dan ook voor die kat zorgen. Gewoon de, ja, de tuin afschermen of zo. Dat die wel de tuin in kan, maar niet de tuin uit. Ja, dat is, volgens mij is dat dus waar, waar ik deze discussie wel heel vaak gehad bij Nachtradio. En dan denk ik altijd, ja, dat heb ik vroeger nooit over nagedacht. Nu denk ik daarover ja. na. Dus mijn katten zijn in principe binnenkatten. Die gaan gewoon op de kattenbak. Ja. Dus dat kun je met je hond niet doen. Dus daar, daarom moet die ook aangeleid zijn. Maar, maar zo af en toe wil zo'n beest ook wel even wat frisse lucht happen. Ja, ja, mijn moeder die heeft ook katten die je ren achter in de tuin laten maken voor de katten. Ja. Dat de, dat de buren er geen last van hebben. Maar ik. Maar het is gewoon een ergenis. Uh, ja, ik uh, we hebben vroeger een hond gehad die heb ik afgericht op uh, op katten <taken> pakken. <taken> Tenminste afgericht. Uh, ja. Uh. Die, die ging gewoon achter katten aan en ik hield hem niet tegen oh, en dat is, Ik heb een keer Pipo, de kat, die is dus een keertje gegrepen door een hond. Dat is zo verschrikkelijk, Edwin. Ja, ja, ja. ja, ja. Want zo'n kat het is, is, ook, het is ook verschrikkelijk dat, uh, dat katten bij anderen in de tuin schijten. Nee, ja, dat weet ik wel, maar, maar um, als een buurkind bij jou in de, in de tuin gaat poepen, dan ga je hem ook niet door je hond aan laten vallen. Nee, nee, nee, maar dat uh, een buurkind, ja, dat. Uh, ja, dat nou, is ja. niet hetzelfde als een kat, maar nee, toch, toch. Nee, vind ik. Uh, maar het is wel, ik. Maar daar zou ik ook aan zeggen bij die ouders, hoor, van, uh, als een buurkind dat zou doen. Ja, precies. Nee, maar daar mag je ook best wel wat van zeggen. En katten-eigenaren zijn meestal niet ontvankelijk... als je zegt, uh, kun je je kat binnenhouden, want hij poept in mijn tuin. Dat is, niet, uh, dat is niet een burendiscussie die opgelost wordt binnen vijf minuten, denk ik zomaar. Nee, nee. Nou ja, kijk, de mensen die zo'n kat aanschaffen... die kunnen daar natuurlijk een beetje verantwoording voor nemen, denk ik. Ja. ja Vind ik laat ik het zo zeggen, hoor. Kijk, ja. ik moet ook verantwoording voor mijn hond nemen. En uh, ja, ik vind dat die mensen dat ook voor de kat moeten doen. Uh. Ik zit er even heel diep over na te denken, want ik laat ja, mijn katten dit, buiten. Ja. En ja. die, die ze komen dan op de daken En gelukkig vindt mijn buurvrouw het geweldig als de kat even bij haar op visite komt. Maar, ja, maar niet iedereen is er wel gediend. Nee, daar heb je wel gelijk in. Nou, daar ga ik nog over nadenken. En ik neem de vraag even mee waarom mogen katten wel los buiten lopen en honden niet? Heel goed. Ja, ik ga met zo'n plastic goeie. zakje achter de kat aan. Het dak op. Ja, Dankjewel, Edwin. Ik heb ook een luier doen. Ach, ja, met een gaatje erin voor de staart. Ja, dankjewel. Dag. Prettige uitzending nog. Hoi. Doeg. Dat is beter dan aangevallen worden door een hond. Dus misschien moet daar een, een poeseluier. Dat is een gat in de markt zou het kunnen zijn. Tieneke, Goedemorgen. Dag Astrid. dit. Nou, voor die twee liedjes. Het zijn uh, twee verschillende liedjes. Maar uh, ze hebben het woord beautiful uh, gemeen. Het, uh, even kijken, dat van Jim Reeves dan, dat uh, was een vertaling van die beautiful dreamer. Ja. Yeah. En um, uh, Droomland, dat is beautiful isle of somewhere. Ja. Yeah. En... Ja. Uh, yeah. Uh, daar is een, een, een vroegere uh, of een, een van de vroegste uitvoeringen was van Richard Crooks C R O O K S Richard Crooks ah. maar goed dat uh, is een droomland die... is dus een ander liedje ja absoluut ja en die Jim Jim Reeves met uh, Bolandse Nooitje dat is Beautiful Dreamer dat is Beautiful Dreamer en is dat dan ja, het origineel ook veel uitvoeringen van wat zei je? Is die Jim Reeves dan het origineel? Nee, dat is ook een van de uitvoeringen. Want ik denk dat dat toch wel van, nou ja, 1930 of zoiets. Is ook al heel oud, hè? Ja. ja. Oké, okay, nou dan, dan want uh, even kijken. Irene heeft zelf doorgegeven dat ze inderdaad denkt dat het die Jim Reeves is... Maar, en dan ben ik het weer vergeten... maar zij, haar vader die zong dan in plaats van Boland zijn ik spreek het maar uit zoals je het schrijft, voor het gemak... zong hij iets anders. Dus net die woorden, die waren anders... maar verder was het wel dat liedje. Dus we hebben in ieder geval het liedje gevonden dat zij zocht. Ja, ja. Ja, en we weten nu ook hoe het zit met de verschillende liedjes. Dank je wel, Tineke. Oh, oké, okay. graag gedaan. Goed, goeienacht nog. Goed, Hoi. Dag. Dag. Hanna. Ja, hallo. Hi. Nou, ja, Het gas is me een beetje voor de voeten weggemaakt door de vorige belster. Je had hetzelfde kan... verhaal over de liedjes. Ja, ja, maar ik kan het nog wel een beetje aanvullen. Beide liedjes die stammen al uit uh, eind 19e eeuw. Wow. Ze zijn van Amerikaanse oorsprong. En het worden zogenaamde parlor songs genoemd. En, en dat was een. Uh, die kreeg moest ik ook opzoeken wat het dan precies inhield. Mm -hmm. Maar het hoorde bij de bij dertige middelklas en uh, die ontvingen visite in uh, de ontvangstkamer... Uh, waar je dan praatte met elkaar, parlé, vandaar dat parlor. Ja. Yeah. En daar kon je dan plaatsnemen achter de piano iemand. En een ander iemand die zong dan zo'n heel zoet balletgeval. Uh, Hé, hey, lekker. En dat Droomland, dat, dat yeah. Beautiful Isle of Somewhere... dat is van een uh, Amerikaanse domineesvrouw, Jessie Brown Pounds... Mm op muziek gezet door ene John Sylvester Ferris. Het werd erg populair en werd bijvoorbeeld ook gezongen op begrafenissen. Oh, kijk. Ja. En de Nederlandse vertaling is van ene poeltuin... <laughs> die zich bedient van het pseudoniem Johnny Ditch. Oh. En die maakte er een wat minder religieus getint uh, lied van. Oké. Okay. Nou, en... wat leuk allemaal, zo op een rijtje. Ja, en uh, even kijken... Nou ja, en The Beautiful Dream, maar dat is ook 1864. Even kijken, wat stond er nou? 1864. En uh, ja, dat eigenlijk ook, ook gezongen, onder andere door Vera Lynn en dergelijke. Ja, ja en ik, ik heb inmiddels van Irene de tekst die haar vader zong. Die zong dus Stil is de Nacht. En dan verder de versie van Jim Reeves. Dus uh, iedereen blij en duidelijk. En stil is de nacht, ja, die ken ik <laughs> ook in een andere versie. Stille nacht. Die, ja. die niet, hè? <laughs> die bedoelde ja. je. <laughs> ja, eigenlijk. En nog even over die kat waar die, waar die man het net ja. over had. Ja. Of, of, iemand vroeg van, waarom mag een kat wel uh, loslopen? Ja. Ik kan me herinneren van een hele tijd geleden... een uitzending van de Rijdende Rechter. Oh. Ik dacht de oude Rijdende Rechter... en daar was ook iemand die klaarde over... Ja, de tuin en, en de katten van de buren en weet ik allemaal wat. Ja. En in zijn uitspraak die de rechter deed... Uh, werd er gewoon van uitgegaan dat een kat nou eenmaal niet binnen te houden was. Oh, Dat was echt? mij heel erg verbaasd hoor. Ja. Maar uh, ik weet dat hij dat echt zo stelde. Ja, ik vind het wel. Ik vind het altijd zo zielig als katten binnen moeten blijven. Maar ja, een konijn moet ook in een hok zitten de hele dag. Nou ja, ik heb zelf ook een binnenkat. Ik woon op een bovenhuis. Ja. En ik heb hier allerlei klimtoestellen gemaakt. En uitkijkposten helemaal boven <lacht> met stangen aan het plafond. en Ja, je, ja. Dan, als ze erin zit, dan zeg ik... Oh, ze zit weer in het kraaiennest. Wat vindt en, ze het mooiste? Uh, dat kraaiennest. Dat ik hem boven zo hoog mogelijk hè, alles ja, onder controle. Ja, zo hoog mogelijk. Ja, en dan kan ze uit het uh, doucheraampje kijken en... Uh, ja, dan moet je het zomaar oplossen. Ja. Nou, we gaan allemaal bouwen. Dankjewel. Oké. Okay. Bedankt, Hanna. Ja, graag gedaan. <laughs> Dag. Doei. Fijn om het allemaal toch weer zo duidelijk te krijgen. Margje. Ja, goeienacht. Goeden, uh, Ik heb het uh, uh, donortelefoon en ook het donorantwoordnummer. Uh, oh, vertel. Ja. Oh ja, ik, heb het zelf, ik vond het ook heel moeilijk om het, uh, om het te pakken te krijgen. Dus vandaar dat ik dacht: van, Nou, nou ga ik eens een keer bellen en dan ga ik yeah. het doorgeven. Dat is goed. Nou, het telefoonnummer is dus: uh, Dat is een informatielijn, maar dat, dat is het goede nummer. Dat is 0900-821-2166. Mm -hmm. En dan kan je van half negen tot zeven uur 's avonds kun je daar bellen. Ja. Yeah. En het, uh, het uh, adres is donorregister. Antwoord nummer 4044, 6400cc in Heerlen. 6400cc in Heerlen. Sorry, Victor Cornelis. Oh, ja, dat gaat missen. Ja, Victor Cornelis in Heerlen. Heerlen. Echt waar. Antwoord ja. nummer 4044. Ja, en ja. Wat, waar ik eh, nog een beetje, nou ja, moeilijkheden eigenlijk niet, maar als je dat formulier dan krijgt, dan staat er op burgerservice nummer. Dat moet je dan invullen, onder andere, ja. met de andere dingen. Maar toen dacht ik van, ja, dat nummer is dat nou hetzelfde als het SOFI nummer Ja. Nou, want het, dat gebruiken ze niet meer, maar dat zit wel in mijn hoofd. En dat had ik ook wel bewaard. Maar toen heb ik toch nog even nagekeken of dat wel zo was. Ja. Omdat ik het gewoon wilde weten. En uh, nou, dat is dus zo. Dus het ja. staat op burgerservice nummer. En dat is je SOFI-nummer. Ja. En dan kan je eventueel, ik wist het nog, of ik had, uh, ik had het uh, opgeschreven. Maar je kan ook naar bij het gemeentehuis vragen. Ja, en dat moet op je identiteitsbewijs staan. Goed. En, en Margie, jij wilde dus doorgeven dat je geen donor wil zijn. Ja. En uh, je hebt geen internet? Nee. Oké, okay, dus je zit in dezelfde situatie. Je moest dit uitvogelen. En mag ik vragen waarom je geen donor wil zijn? Ja, dat, dat is eigenlijk wel persoonlijk. Uh -huh. um, ja, ja, eigenlijk... Nee, ik wil het gewoon niet. Ik kan, nee. ik kan het eigenlijk niet goed omschrijven... Uh -huh. Maar ik weet wel zeker dat ik het niet wil. Maar ik wil zelf ook niet, als ik iets krijg... dan wil ik zelf ook geen ander, uh, uh, ander, andere yeah. donor. Dus, dus iets van een ander krijgen, dat wil ik ook niet. ja, oh, yeah, dat, dat, dat vind is... ik dan wel. Als ik het niet wil geven, dan wil ik het ook niet ontvangen. Oh. En het is ook niet dat ik het niet wil geven... maar dat is gewoon, ja... Het, het, het, nee, ik wil het niet. <laughs> En zegt wel, want door die veranderende wetgeving moet je het ook opeens onder woorden kunnen brengen waarom je het niet wil. Ja, maar ik heb gewoon gezegd nee, ik geef geen toestemming en je kan ook nog uh, veranderen als je dat ooit wil. Ja. Maar um, uh, ten eerste vind ik, vind ik hoe het gegaan is, dat vind ik echt heel vervelend, dat, uh, dat uh, de regering gaat beslissen... Dat, dat wij dus uh, nou, door, door, door D66 dan, door die Pia Dijkstra, <lacht> die, uh, ja, ja, zij ja. heeft die wet gedaan. Ja. En uh, nou, ja, toen dacht ik van, dat wil ik niet. Ik wil niet dat de regering gaat beslissen dus, dat het eigenlijk andersom moet zijn zoals het was. Dat ja. Als jij een keuze wil maken, dan moet het jouw keuze zijn, maar niet als je niet re reageert dat je dan... Uh, uh, tegelijk donor wordt. Ja. En ik kon niet helemaal begrijpen wat die man ook uh, zei. En ik, ik hoor meerdere... Um, nou ja, mijn ouderen zou ik maar zeggen... die dat dan niet kunnen vinden. Dus vandaar dacht ik van, nou ja, ik vond het zelf ook zo vervelend. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, ik ga dat uh, echt uitzoeken. En het heeft best wel wat gekost. Dus nou wil ik het doorgeven aan anderen... die dat ook moeilijk vinden om op te zoeken. Ja, nou ja, en dat was dus precies de vraag die binnenkwam. Dus uh, hartelijk dank namens de mensen die daarnaar op zoek waren, Margje. Ja, nou, graag gedaan, Astrid, want ik, ik, ik, ik luister... Um, nou, praktisch elke donderdag. Ja. Maar ik heb nog nooit gedacht. Maar dit vond ik zo belangrijk, omdat ik er zelf ook zo moeite mee heb gehad. Ja. Nou, dank je wel. Dus, en fijn je een okay. keer te spreken, Margje. Oké, dankjewel. Hoi. Ja, wat zij dus doorgeeft is dat je kunt uh, schrijven naar het antwoordnummer 4044 6400 Victor Cornelis in Heerle. En ter attentie van de donorregistratie is dat. Dat had ze gevonden. Anne? Ja, hallo. Hallo. Ja, ik, ik wilde even reageren op... je had je moeder wakker gebeld... Yeah. om te vragen over die bus... voor die meneer die nou, graag naar Amsterdam wilde. Ja. Yeah. Maar het is namelijk zo... uw moeder die zei... ja, je moet tegenwoordig een kaart hebben... als je met de bus mee wil. Maar ik, ging, ik woon in Sittard en ik ging vorige week ook met de bus mee. En ik had drie euro's in mijn handen... omdat ik er niet zoveel met ging. Toen zei hij... nee, je kan niet meer betalen, mevrouw. Ik zeg, oh, wat maar u kan wel pinnen en toen kon ik daar pinnen in de bus. Ja, en dat, is, dat zei mijn moeder dus ook. Volgens mij heeft ze daar een punt, ik ga echt nooit met de bus. Maar uh, het verschilt een beetje per uh, bus, hoe zeg ja, je dat, dat uh, busmaatschappij. Ja. Want ik, ja. bij sommigen kan het, bij mijn moeder kan het dus niet meer in Worm Veer, maar je kunt, dus, dat ruimt, maar je kunt uh, bij sommigen, ik, ik, volgens mij was dat in Utrecht laatst, kon ik gewoon nog uh, geld betalen, kreeg ik gewoon een enkele rit met de bus. Ja, typisch, hè? Ja, dus het is stom dat dat verschilt. Want je weet dus nooit waar ja. je aan toe bent en of je mee kan. Maar ja, dat, en ik, ik, vind, ik vind dat ook, hoor. Wat, uh, um, wie was het nou? Ik probeer altijd het namen zo netjes erbij te noemen. Maar ik weet zo even... Oh, ja, Barry. Wat Barry zegt, dat, dat vind ik eigenlijk ook. Um, ja, het wordt niet echt gestimuleerd om met het openbaar vervoer te gaan... als je dan al thuis een soort kaart moet hebben... Dus dat je niet mm. af en toe uh, met het openbaar vervoer kunt gaan. Maar ja, weet je? Het werkt zo nou eenmaal. Je kunt ook yeah. wel zeggen, ik vind het niet handig... dat ik uh, met geld moet betalen in de winkel. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal. Ja, ja wat ja. alleen een beetje vervelend is... dat het dan in de ene zus is en in de andere bus... Dat, dat vind ik echt dat raar. Dat is een beetje typisch, ja. vind je niet? Ja, want je stapt de... Blij, de... Ja, want ik, ik had namelijk mijn kaartje niet bij me. Dus ik dacht, nou ja, dan moet ik eruit. Maar er was er dan een aardige meneer en die zei... nou, wacht maar even, ik pin wel even voor je. Ja, dat is wel nee. echt heel erg aardig. Ja. Ja. He, fijn. Dus er zijn toch nog wel aardige mensen als die meneer... die die hond op die katten afstuurt. Want dat vond ik nou helemaal niet aardig. Nee, nee ja, ik, dat vind vind ik dat, dat, daar kunnen we veel over zeggen, maar aardig is het niet. Nee. nee, en dan uh, vond ik het ook zielig voor uw moeder dat, uh, no, dat het nog zo aardig was dat ze wakker gebeld werd. Ach, ik denk dat mens, ik denk die lag zo lekker te snurken. Ja, <laughs> maar dit, vind, ze, is, ze is sowieso blij om weer eens van me te horen en ze vindt het ja, eigenlijk ook best ook. wel leuk. En <laughs> weet je wat het mooie is? Morgen is het gewoon ja. vergeten. Oh. Als je mijn moeder s'nachts wakker belt... Ik kan, dan zeg ik tegen moeder... Ma, want ik heb er wel vaker gebeld. Ze zegt, mam, ik heb je drie weken geleden gebeld. Oh, daar nou, weet ik niks van. Nee, De buurvrouw ja, zei al zoiets, zegt ze dan. Ja, <laughs> dus... nou, maar ik vond ze toch nog heel aardig hoor. Want ik denk, je zal toch maar wakker gebeld worden. Ja, <laughs> maar ze is het gewend, hè? Dus. Um... Oh ja, ja, dat scheelt, ja, ja. Nou, en dan had ik nog een verzoek. Als jullie nog weer eens een keer een plaat opzetten, weet je ja. wat ik ook zo'n mooie plaat vind. Van uh, Claudia erbij. Van uh, Mag ik eens bij je schuilen? Oh, dat vind ik toch zo'n mooi liedje? Ja, maar ik denk niet. Ik denk, ik, dat is nee. een van de weinige liedjes. Waarvan ja. ik denk dat er bijna niemand is die het niet mooi vindt. Mm, dat Toch? denk ik ook. Dat, ja. dat vind ik altijd zo bijzonder aan dat liedje. Het dat is, ja, nou, is vooral mooi, niet is dat... uh, voor mensen om door te geven dat ze het stom vinden. hoor. Maar gewoon, het is, nou, het is een heel bijzonder liedje. Dus ik zal kijken wat ja. ik voor je kan doen. Ja, zeg luister eens. Uh, ik zou zeggen wel maar niet heus. Want uh, je kan nog niet slapen. Nee, ik ga nog even door. Dank je wel. Ja. Succes hoor. <laughs> Dag.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 Of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 Nee. Uh, Margie, wel gelijk. Oh, het was niet Margie die ik sprak. Ik heb het niet opgeschreven wat de volgende was. Heh. Maar uh, inderdaad, het. Oh, Ann was het. Ja, uh, het is inderdaad een heel mooi liedje van Claudia de Brij. Mag ik dan bij jou even kijken? Want uh, René González stuurt nog een mailtje. Die zegt: Ja, ho, ho, ho. De oorspronkelijke tekst van Beautiful Dreamers, van Steven Foster in het Nederlands ook verwoord door Henk Harmsen. En uh, dan heet het: Hey. Mooie dromer Komt er nog weer een versie boven drijven. Ik denk, ik geef het nog eventjes uh, mee. 0800 1121, als je ook op zoek bent naar een liedje... of als je een vraag wilt voorleggen aan alle mensen die luisteren... dan uh, kan dat natuurlijk altijd. Daan... Ja, hallo. Hier ben ik. Goedendag. Dag uh, ja. Ik heb een uh, aanvulling op uh, Beautiful Dreamer. Oh. De <laughs> Nederlandse versie. En dat is wel gezongen door de Vlaming Bobbian Schoepen oh. in 1959 onder de titel Café zonder bier. En dat is weer afgeleid van een. Hit in uh, Australië door Slim Dusty, dat is uit <laughs> 1958. Pup with no beer. Nou ja. En uh, dat kun je allemaal nalezen in uh, de uitgaven. De boekuitgave heb ik hier voor mijn neus, want ik heb geen internet. Mm -hmm. Door Arnold Rijpens, een Belgische journalist. En die heeft een internetsite opgezet. Opgezet en dat kun je allemaal nalezen op www.originals.be. Dat is België, B.E. Oh, okay. En als je dan uh, nice. zoekt naar Pub with No Beer, dan kan je dat hele verhaal lezen. Het is een heel lang verhaal. <laughs> en uh, oorspronkelijk uh, is het voor het eerst gezongen in 1800. Zoveel huh? is het inderdaad een volksliedje. En hoe heet het dan als volksliedje? Als uh, volksliedje heet het... Uh, nou, ik heb net het, het, het boek weer gekleed, ja. Maar dit, dit boek is uh, inmiddels alweer tien jaar oud. Dus ik denk dat op internet zijn alweer de nodige aanvullingen binnengekomen. Op internet kun je dat het mooiste allemaal nalezen. De actuele ontwikkelingen over de geschiedenis van dit lied. Dus wow. de, de Vlaamse hitversie, ook een hit geweest in Nederland... is Café zonder bier van bobby Schoopen. En dat is dus een versie de, van Beautiful Dreamer? Ja, ja, Nederlandse versie, juist, ja. Dank je wel. Ja. En in, uh, in dat boek wat ik hier heb, daar staat dan hier... de originele eerste plaatversie was een hit van een zekere Gordon Parsons. Ja. En ook onder de titel A Pub With No Beer. Dank je wel. Ja. Ja. Dus op internet kun je het allemaal nalezen onder originals.be. Ja. Dankjewel, Daan. Oké, okay, succes. Dag. Een strand zonder water of land zonder grond. Dat is al even erg als een staart zonder hond. Maar je geldt dat met je trouwe kassier, dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Er vloog een vuur in brand in mijn straat. Toen de brandweer verscheen, was het al veel te laat. Heel het huis lag in as en er riep een pompier, dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Een man werd veroordeeld en kreeg levenslang, met de Rijkswacht van dienst moest hij mee naar het gevang. Toen hij droef in zijn cel, stapte zij de Sibir. Dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Die drinkers zijn vrouw stak het geld in haar zak. En liet hem alleen onder dechtelijk dak. Maar ze schreef toch nog koud. Op een stukje papier, dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Toen ging zwemmen in Leopoldville, botste hij met geweld tegen een krokodil. Van schrik zwom Jan Jansen van Congo naar hier Maar dat is nog niet zo erg als een café zonder bier Ja, dit is een lied dat mijn leven vergaalt En ik weet ook nog niet of het u wel bevalt Ik ben wel aan het zingen maar ik heb geen plezier, ik vind dat toch zo tristig, een café zonder Bier. Bobbyaans Schroepen en Aussie, onze luisteraar in Australië... die ondertussen hard op zoek is naar Caroline Koens... die uh, we zoeken in Australië, die zegt van... ik ging daar naartoe op schoolreisje vroeger naar Bobbyaans Schroepen. Dat moet bijna 60 jaar geleden zijn. En dan zong hij liedjes in een cowboypak. En dit was dus zo'n liedje van Bobbyaans Schroepen. Café zonder bier. En dat schijnt dus dan weer van Beautiful Dreamer te komen. En zo blijven we... Dat liet je als een rode draad door de uitzending uh, weven. En uh, over rode draden gesproken. Barry wil nog steeds graag weten of er in de James Bond film... een soort verhaallijn zit. Dus dat je die films allemaal in volgorde moet kijken. Wat me wel leuk lijkt om ze allemaal in volgorde te kijken. Maar dan ben je wel even zoet mee. 0800 1121 met je antwoorden en je vragen. Ruben. Ja, goeienacht. Hallo Ruben. Ja, u heeft wel mooie muziek, nachterste. Gelukkig. Ja, en u mag altijd bij mij. U heeft een voorrecht. Ah, Ruben toch. Nou, hè, fijn. Uh, nachterste, u had een vraag over internationaal erfrecht. Ja. Dat was die mevrouw van... Uh, uh, die mevrouw die had een erflater in Nederland, haar ja. broer. Ja. die in, heeft in Nederland gewoond, is in Nederland gestorven. Ja, dat weten we niet zeker. Hè? Het kan zijn dat hij in Australië overleden is. Of heb jij beter nou, opgelet dan ik? Ik begreep, ik begreep ja. dat hij in Nederland is overleden. Oké, okay. ja. Ja, en de erf, erfgenaam die woont in Australië. Dat is die mevrouw die wordt gezocht. Ja. Nou, omdat het een geval is van internationaal erfrecht, kan die mevrouw via de notaris, dus die mevrouw kan naar de notaris gaan. En die notaris zal dan zijn ambtsgenoot in Australië aanschrijven. Mm -hmm. En de ambtsgenoot in Australië die gaat achter die mevrouw aan. Ah, oké. Okay. Dus dat kan ja. ze via de advocaat nog proberen te regelen. Ja. Via de notaris. Uh, notaris, sorry. Ja. ja, notaris. En het is internationaal erfrecht. En uh, het, het kan ook dat ze via de ambassade wordt opgespoord. Maar in alle gevallen zal toch de notaris ingeschakeld moeten worden... omdat het een geval is van uh, erfrecht. Ja, ik denk bijna dat dat wel gebeurd is, want het gaat over een erfenis. Maar goed, het, uh, dat vul ik nu in terwijl ik het niet gevraagd heb, dus dat weet ik niet. maar, nee, maar uh, het is het nog heet, een tip. Het heeft het niet geopperd, dus het is geen uh, onderzoek... Uh, uh, uh, geweest. Ja. Nee, ik krijg, die mevrouw, ja, die mevrouw moet te vinden zijn. Want ik krijg allerlei uh, internetpagina's waar ze op staat. En, uh, alleen een telefoonnummer hebben we nog niet. Maar ze, dus, dus ze wordt wel op allerlei, aan allerlei kanten genoemd. Dus het moet gewoon lukken om haar te vinden. En misschien vannacht ook nog wel. Dus dat zou ja. helemaal mooi zijn. Maar uh, mocht dat niet lukken, dan uh, is dit dus een, uh, een, een mooi advies voor Lucie Ruben. Ja, want uh, de ambtsgenoot zal, omdat ook de afwikkeling van de zaak via dus de notaris, ook in de notaris in Australië, zal uh, moeten verlopen, zodat die mevrouw niet naar Nederland hoeft te reizen. Nee, oké. Okay. Hey, ja. wat, wat, wat heb en, ik eigenlijk weinig uh, uh, Ruben vragen vannacht? Ja, nou, er zijn, er, er, ik heb nog wat. Want ja. uh, die meneer van de OP is inderdaad juist Nederlandse OP 0900. 9292. En dat is 10 cent per minuut. <laughs> Dankjewel Ruben. Ja, en uh, voor de donorafmelding... Uh, ja. hoeven er geen motivatie te worden opgegeven. Nee, je kunt gewoon... Die zei dat, Dus je hoeft niet te zeggen waarom je nee. geen donor wilt zijn. Oh ja, dat maar dat, ik bedoelde ook niet officieel... maar dat willen mensen dan opeens graag weten. Terwijl vroeger waren heel veel mensen geen donor... en hoefde je dat nooit uit te leggen. Ja. Maar nu, maar, uh, nu moet je het soort van verantwoorden. Ja. Precies, maar het moet uh, altijd toch schriftelijk. Ja. Er is, is een schriftelijkheid voor En uh, men is bezig met een nadere uitvoeringsregeling te schrijven. Ja. En er zal straks nog een campagne volgen. Mm. Dus dat dus ik te net wel... te denken van weten de gewone Nederlander nou al hoe het zit. Maar dat, dat ja. komt nog, ja. Ja, want uh, voordat de, de wet in het staatscorant wordt afgekondigd... Zal dus, uh, zullen al deze dingen geregeld moeten worden en, en moeten zijn. Fijn, dankjewel. Ja. Ik, moest, ik moest nog een vraag aan u stellen. Ja. U had het over teamsbond. Ja. En uh, de code van teamsbond was 007. Ja. En de vraag was, waar staat de 00 voor? Van wie moest je dat vragen, Ruben? Ja, nou van, een uh, uh, uh, uh, no. ja, van een mevrouw. En, oh. uh, dus ja, maar uh, u mag erover nadenken. En we hadden, het is niet gebruikelijk dat u op de uitzending van de vorige week terugkomt, mm -hmm. maar uh, nachts is er uitzonderingen bevestigende regel. Ja. Het ging om die mevrouw die uh, te maken had gehad met asbest. Ja. Ja? Ja, nou, aan het begin van de week is het bureau asbestslachtoffers effectief geworden. Oké. Okay. Dus die mevrouw kan uh, contact opnemen met het bureau. En het bureau zorgt ervoor dat de asbestslachtoffers hun uitkering krijgen nog voor hun dood. Oh, wat, wat zijn ja. we actueel dan? Ja, ja omdat, uh, um, omdat uh, als één keer het is vastgesteld. ...en de mensen zo ziek zijn geworden... ...dan ongepolg uh, uh, geheet het sterven. En uh, die mevrouw wordt nog geadviseerd... om die A verzekering af te sluiten. Ah. Ja. Uh, en dan uh, had ik... Uh, ...dan was er nog een meneer... ...die vroeg waarom er geen uh, katten... Uh, in, ...geen katten uh, oh, ja. op... Ja, nou... Het is zo dat alleen de aanleiding van aanleiding van honden in de diverse APV's, dus de algemene plaatselijke verordeningen, zijn opgenomen. Dus, het is, dus niemand heeft dat. zich ooit nog ertoe gezet om een wet voor katten te maken? Precies natuurlijk. Nou, en als het ooit verandert nou. gaan we allemaal onze katten uitlaten aan een lijntje? Precies, dus wow. dan moet er... U, u weet het, als er geen wetgeving is voor een, voor een bijzonder geval... dan staat de burger vrij. Mm -hmm. En wil de overheid iets doen... dan moet de overheid altijd een legaat krijgen... dus een wet of een verordening of regeling. Ik, ik denk opeens weer te weten waar die 00 in voor staat in 007. Ja. Nou ja, het is natuurlijk... Het, het, het, we hebben de vraag ooit gehad... maar ik denk dat het echt heel lang geleden is. En volgens ja. mij werd er toen gezegd... dat het is gedaan om te impliceren... dat er dus minstens honderd van die spionnen zijn. Oh, nachts. die zoekt het veel te moeilijk. Wie u, zal ik u vertellen... Nou. Wanneer, de, wanneer de briefjes tussen de juristen... soms in een saaie bijeenkomst doorgaan... daar staan dit soort vragen. Nachtzuster... De 0-0 staat voor de season. Ja! Oh ja, zo, zo kan ik het ook! Ja! Um, yes. um... yeah. <laughs> oh, ik heb echt een kennis. Die zeg, je, zeg eens iets leuks. En dan zegt hij altijd: Iets leuks. Ja! Oh. En dit is iets leuks. Goed. Zeg, yeah. Toch bedankt, Ruben! <laughs> uh, en dat is voor straks... De crypto niet. Zal ik niet Zit hij nog te lachen hoor? Dag, Ruben. Dat Ja, waar staan de 0-0 voor? Die staan voor de 7, inderdaad. Um, even kijken, ja. Uh, het cryptogram, oftewel de crypto van vannacht, die luidt als volgt. <coughs> Altijd snel en donderdag record hoog. Altijd snel en donderdag record hoog. De oplossing die moet bestaan uit vier letters. En je kunt hem doorgeven via 0800-1121. Diana de Bond, goeienacht. Avond, uh, Astrid. Hi, Goeiedag. Diana. Hoi, hey, ik wil even terugkomen op de donorregistratie. Ja. Je had een uh, postbusnummer doorgegeven. Ja, maar nee, daar kan je een af... antwoordnummer. Ja. een antwoordnummer, maar daar kan je alleen maar de registratienummers of de formulieren naartoe sturen. Oh, dan heb je, je, ze, moet je ze nog niet. Ja. Telefonisch aanvragen. Oké, okay, en dat moet ja, via dat telefoonnummer 0900 8212166. Ja, 8212166. Maar Diana, ja. volgens mij jij appte over James Bond en je heet de Bond. Ha. Ja, leuk hè? Ja, dat is heel ja. leuk. Ja. Maar ik heet rond met DT, dus ik ben altijd 008. Oh ja, ja want er moest nog een T achter gezet worden. Ja. Ja. ja, maar er zit geen verhaallijn in alle series. Mm -hmm. Er komen wel altijd dezelfde personages in voor. Ja, maar, maar de, de, de, dus M, die was op een gegeven moment dood... Ja. En dan, dan moet je dus wel eigenlijk de films waar zij uh, niet meer in zit... moet je dus eigenlijk later kijken dan de films waar ze wel in zit. Klopt. Maar zijn Klopt. er dan niet meer van dat soort uh, onregelmatigheden? Waar je een ja, beetje rekening uh, mee moet houden. Ja, nou ja, kijk, het leukste is natuurlijk om het vanaf het begin af aan te kijken. Hè, vanaf de eerste. Ja. En dan opbouwend. En dan komt er volgend jaar natuurlijk een hele nieuwe weer. Ja, die komt er alweer aan, hè? Was die niet uitgesteld? Ja. Uh, nee, want de trailer die staat zelfs al op internet. Oh, oh, en wie is dan James Bond? Ja, uh, de, de, de laatste die het altijd was, uh, kan zich al even niet op zijn naam komen. Ja, dan moet ik ook even nadenken. Um, wie was nou de laatste James Bond? Um, um, Oh, wacht, ik kijk even in de chat, daar weten ze dat soort dingen. Oh, oh dan heb ik de chat net even weer op een ander schermpje staan. Oh, wat erg dat ik dat niet weet. Ja, ja, en ik Daniel Crack, ik ik dankjewel. Het ja, hè. Ja, ja, ik kan net Daniel doen alsof Craig. ik het wel wist. Daniel Craig ja, was dat ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. ja, klopt. Is die het gewoon nog? Oh, ik dacht dat er een andere kwam. Ja, nee, de, de, de trailer staat al op internet. Nou, dankjewel. Hé, hey, en uh, nog wat, want ja. ik ben uh, naar jou gaan luisteren door mijn moeder... Mevrouw de Bond. En, ja, en die luistert nu ook. Dus ik wil er even de groetjes doen. Oh, heet Mama de Bond? Uh, uh, ook Mama de Bond, hè? Ja, maar het heeft toch een naam? Ja, Sjaan. Sjaan, Sjaan de Bond. Ja. Nou, groetjes, Sjaan ja. de Bond van Diana ja. de Bond. Dat is fijn. Leuk, ja. dankjewel, Diana. Oké, okay, hey, en een goede nacht nog, hè? Hetzelfde, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, doei. Doei. doei. doei. Breathing dan toch in de James Bond-verhalen zitten... dan uh, kan deze natuurlijk niet ontbreken. Skyfall van Adele was dat. 0800 1121. Bel dat nummer vooral. Uh, ja, de centrale verhaallijn die is dus niet echt, uh, zegt iedereen. Als die er toch nog in te vinden is, hoor ik het graag... in de James Bond-films uh, wel te verstaan. Lucy die zoekt dus nog naar Caroline Koens in Australië... Um, even kijken. Edwin wilde weten waarom katten wel los mogen lopen en honden niet. Dat hebben we net van Ruben gehoord. Ja, Ruben die vroeg tussen neus en lippen door... eventjes waar de 0 voor de 7 van James Bond voor staan. En die zegt, oh, voor de 7? Ja, dankjewel Ruben. Dus dat was ook niet echt een vraag. Nou, dat betekent dat ik eigenlijk gewoon... Nou, ik kan wel naar huis, geloof ik. Want ik zit hier, zit hier met de zoektocht naar Caroline Koens. En de vraag... Waarom ronde hamburgers in de pan of op de barbecue uiteindelijk ovaal worden? Dat zijn gewoon twee vragen. En we mogen nog een uur en acht minuten. Ik heb nieuwe vragen nodig. 0800-1121. Als je wil uh, meepraten of iemand uh, uh, iets wil vragen via natuurlijk Radio 1... dan kun je dat nu proberen. 0800-1121. Henry? Ja... Goedenacht uh, Astrid. Hallo, Henry. Hoi. Um, ik had een vraag over uh, feestdagen. Ja? Ja, ik wil dus weten waarom dat... Uh, waarom dat eigenlijk verschillend is. Bijvoorbeeld, uh, alle feestdagen zijn dit jaar vroeg. Ja. Pasen was op, Pasen was op 1 april. Hemelvaart. Oh, zo, ja. Yeah. 10 mei, Pinkstris. 20 mei. Uh, uh, Carnaval was, geloof ik, al 4, 4 februari. Maar dat is eigenlijk hier anders, want... Ik, uh, ik ben op 6 maart jarig En dan is de. Dat, ik ben zelfs een keer met uh, mijn verjaardag. Uh, was de carnaval. Dus dan was het heel laat. Het komt heel, dat komt één keer volgens mij in de tien jaar voor. Ja, het, uh, het. En ik wilde vragen. En dan wilde ik ja. vragen: van, hoe wordt dat berekend? Ik heb wel eens gehoord dat het. Uh, met de, dan moet het zoveel keer volle maan zijn geweest of zo. Hoor ja. Ik. Ja, er is inderdaad iets met, een, met een, een, een, zo'n soort uitleg is het. Dat het vroeger nog helemaal... Was het, nu, was het vandaag helemaal niet 20 mei, april? 20 april. Zeg weer uh, mei. Ik ja, denk nee, steeds ja, echt dat ik al een maand de, verder ben. Ja. Uh, nee, de Pasen was dit jaar 1 april. Nee, ik bedoel vandaag is het 20 april. ja. Ja, maar heel vroeger was het gewoon uh, de derde maanstand uh, na eb en vloed. Of zo. Oh, ja, ja, zo, weet je, toen zeiden we nog niet het is 20 april. Maar toen zeiden we van goh, de, de oh, dat... maan is uh, achter die boom. En, uh, en, en oh, de... Toen hadden ze nog geen, datum... nee. geen datums voor, voor dagen. Precies, de, de... want toen, toen bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld uh, Jozef en Maria op zoek waren naar een herberg... Toen waren we nog geen dagen. Toen konden ze zich niet inschrijven als uh, zijnde uh, 25 december 0. Ja, ja. Oh, ja, nee, ja, dat kon niet, nee. nee. <lacht> maar ja, het <lacht> is een hele andere manier. Ik weet dat zo hard nog niet bekeken. Maar er zijn, er zijn genoeg mensen die dit weten. Want het is, het is altijd zo grappig. Ik heb, er zijn een paar ontwerpen... Net als windmolens, dat ik denk, nou, als het daarover gaat... is er gelukkig altijd wel iemand die weet hoe het zit. En dat is met, met dit soort dingen ook. Dus hoe, waarom hebben we flexibele ja, dit, feestdagen? Ja, want dit zijn dan de, de kerkelijke, ja. Uh, ja, zeg maar de katholieke feestdagen meestal. Maar dus zoals met de ramadan, dat is ook elke keer anders. Ja. Dat is dan, is, dat is dan islamitisch, maar dan, dan valt het soms weer midden in de zomer. Dan hebben ze geluk, want dan hebben ze hele... Nee, nee dan hebben ze niet geluk. Want dan hebben ze hele lange dagen en dan mogen ze pas eten om. om wanneer de zon om half negen of. Negen oh, dit is net zo'n vraagstuk als gaat het, de klok nou vooruit of achteruit? Maar, ja. maar het, is, maar, en, het, en het gekke klopt. is eigenlijk dat ik net Kerst als voorbeeld geef. terwijl dat juist wel altijd op dezelfde datum valt. Ja, dat is ja, eigenlijk. Wel, ja. ja, maar dit, daar is altijd... een verhaal rondom, ik weet het zeker. Ik heb, ik heb het eerder het gehoord, altijd. maar ik vergeet ja. het dan weer. En het gaat iets met de tellen. Iets met volle maan, hoe vaak het volle maan is of zo. Ja, de zoveelste maansomloop vanaf nog iets. Ja, want het is elk jaar anders. Dit jaar is het heel vroeg, Wat 1 ja. april nou, dat komt bijna. Ja, dat had je al nog verteld. Hoor. Ja. Ja. Nee, ja. Dus, ja, 0800 1121. Ik denk dat we dit op gaan lossen hoor. Ik hoop het. Dankjewel voor je vraag. Nee, Oké, okay. <laughs> Doeg, Hoi. Dag Henry. Lucy. Goedemorgen of goedenacht toch, uh, Astrid, je spreekt met Lucie uit Amersfoort. Maar je bent een Ik andere ben... Lucie dan de tante van Car ja, Caroline. Zeker, oh, okay. Ja, zeker, zeker. Ja. Heel apart om mijn naamgenoot te horen. Ja, <laughs> die ook wakker is op donderdagnacht. Ja. ja, zeker weten. Astrid, mijn ja. vraag is het volgende. Uh, maandag 16 april tussen sorry, tussen half drie en drie uur was er op de radio één met één vandaag een mevrouw in de studio. En die heeft een film gemaakt over bewaren. En die film die zou in première gaan, maar ik heb al gekeken op de site bij de bioscopen, nog geen film. Nou ben ik ook de naam van de film vergeten en de naam van deze mevrouw. En die wil je graag uh, weten. Ja, want ik wil ook zo graag weten hoe, of die film heet. Want daar wilde ik zo graag heen. Ja, nou dat is. Uh, de, want wij hebben natuurlijk een uh, intern systeem waar dat soort dingen in bewaard blijven. Ja, en ik heb ook al op, op de site gekeken. Ja. Op, uh, op de radio. Maar ik. Uh, sorry. Ik krijg hem niet te pakken. Nee, maar ik heb natuurlijk. Ik kan hier gewoon zo in het archief. Uh, waar alle presentatoren in opslaan. Uh, wat, wat ze besproken hebben, behalve ik. En het is. Uh, uh, bewaren heet de film, heel toepasselijk. Ik schrijf het even op. Ja, als bewaren. Bewaren. Uh, en die. Uh, bewaren of hoe te leven? Juist, bewaren. Of hoe te leven, ja. of juist, dankjewel, nu valt het weer. En ja. hoe te leven, geweldig. En de presentator die was natuurlijk Jan Mom, Oh, toen die middag. Ja, ja, ja dit, dit, dit, ik zit in het bakje Mom nu, dus dat zal ongetwijfeld geweest zijn, ja. Ja, want um, die andere mevrouw die het altijd presenteert... die was er dus even niet. Maar en de naam waar van was die dan ja, ja, dat weet ik niet. Of waar was zij dan? Um, ja, ja uh, uh, god, ze zit ook op de televisie. Nou, die, is, die was er dus Nee, die was er niet. niet. Nee, want anders had Jan Mom er niet gezeten. Maar Jan Mom heeft keurig in het mapje... Mom heeft hij gezet, bewaren of hoe te leven... van, uh, ik hoop dat ik het goed zeg... Dinja, ja, dat, dat schrijf je D-I-G-N-A... D-I-G-N-A, ja. Ja, uh, en haar achternaam is Sinke S-I-N-K-E. -E. Zinke. Helemaal en, goed. En waar woont je huis? Mijn huis woont in Amersfoort. Amersfoort, daar draait hij... Even kijken. Oh. Um. Ik zat te denken aan de Lieve Vrouw Theater. Oh, dat kan ik niet. Uh, ja. Ja. Theater, Filmcafé, De Lieve Vrouw. Ja, Vandaag gewen. om 12 uur, dat haal je niet meer. Morgen om 10 voor 12. Maandag om 7 uur en dinsdag om half 1. Lieve schat. Staat allemaal in zo. het mapje van Jan Mom. Het is ongelooflijk. Ja, het is zo keurig, hè, die Janne. Ja, we gaan hem complimenteren dat hij dat, dat allemaal zo goed bijhoudt. Nou, ja, uh, nu moet ik geweldig. verder, maar veel plezier bij de film. Dankjewel. Graag en gedaan. Dus wel en bedankt voor de uitzending. <laughs> Jij ook bedankt, Lucy. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Dag, meisje. Dag, hoi. Nachtzuster, een programma van Max.